Wat hij allemaal uh, heeft gedaan. Het, ja, het nee, doet hoe, zoveel. Hoe lang dat we nog bezig zijn? Hè? Ja, en Chris maakt foto's. Ja, ik probeer dat tenminste toch. Want, want zo is hij. <tacht> ja, en ik, uh, ik zal dan maar uh, de boel opstarten. Hè? Ja. <tied> De is blijft hier niet hangen. Uh, welkom luisteraars aflevering 12. Alweer van onze megalomane podcast die zich afspeelt in Antwerpen vlak voor de verkiezingen. Mijn naam is Istvan Lelossi en tegenover mij zit... De Schuimburgermeester BDW. Salut, Boes. Ja, die komt goed binnen zou ik zeggen. En uh, tussen ons in zit onze campagne director en. Uh, de, de, nummer, ja. de nummer 16 op de lijst. Even vermelden. Uh, <laughs> ja, dat ja. is een lucky number, hè? Ja, ja, als je dat optelt is 7 en 7 brengt geluk. Dus, uh, ja, precies. Oké, je ja, je het allemaal al weer. En de 5 en dat brengt ook geluk. Ja, precies. Hey, onze uh, burgemeester is goed gezind vandaag. <laughs> ja. heeft gisteren een beetje te lang campagne gevoerd. Ja, het is ook een beetje je slecht weet, weer. Het campagnevoer is eigenlijk gewoon een. Uh, een uh, ander woord voor uh, op café gaan, hè. Ja, ja, is te... maar dat. Maar dat is bekopen. hier al sinds eeuwen zo. Ja, dat is zo. Dat is zo. Ik mag het al hier nu voor de eerste keer om de lijve mee. Ja, <laughs> ik begrijp dat mijn uh, imitator van het stadhuis... Uh, overgeschakeld is op een non-alcoholisch leven. Want natuurlijk als burgemeester. En uh, dan krijg je van iedereen wel een pint aangeboden in de beleefdheid. Uh, bied dan toch om er minstens twee slokken van te, uh, te nemen. Maar als je er dan zo'n 200 op een half pint aangeboden krijgt, dan uh, blijft het nog altijd 400 slokken. Hè? Ja, en gaat u nu zeggen dat u uh, gaat stoppen met drinken nu? Absoluut, Ah, oké. Okay. Oké, okay, nou dat is een, uh, een vermeldenswaardig feit. We Ik wil het een, eerst nog zien. Dus, uh, dus bier, drank en wijven, dat wordt uh, beter dan weg of zo. Ja, dat wordt. Uh, oh nee, burgerlijk democratisch wordt, welzijn. Burgerlijk democratisch welzijn of botermelk, drinken, drugs en wijven, dat kennen we. Bruiswater, <laughs> drugs en, water. Water, en wijven. Dat voilà. is een heel goede alternatieve Boes. Alright. Ja, Chris uh, is er ook. Uh, ja, nummer dadelijk... 16 op de lijst. Hè? Nummer 16, en je hebt nog iets met cijfers, want je gaat het ook over drie punten hebben dadelijk die je hebt. Ja, ja mijn, mijn drie punten, ja. Jouw drie punten. Is dat we nu, hebben... of we is gaan ze allemaal dan? op tafel leggen. Ja, maar nee, maar... nee, we houden we het spannend. Houden het spannend het is, hè? zal ik even okay. bekijken, Dan mag u, als we aan 16 zijn, dat gaat dus nog even duren. Waarschijnlijk. Ik zal dat uitgebreid allemaal ja. vertellen. Niet uitgebreid. Ik zal dan 16 uitgebruik. minuutjes wachten. Ja. Day, day, day, day. Day, day, ja, onze vaste beginpunt is even terugkijken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen week. De burgemeester is super Je ziet er echt wel moe uit, denk ik, een beetje. Als je een campagne kruipt in de kleren, hè? Ja, oké. Okay, maar dat wordt nu even hergroeperen en oriënteren naar een wellnesscentrum gaan en zo een beetje laten opknappen. Of misschien... Hè? Ja, of inderdaad, of, een goede of, dag en morgen even gaan trainen voor uh, de marathon. Die ik volgend jaar ga lopen en dan zijn we terug vol energie hebt. Allright, uh, we gaan de week uh, overlopen. Een van de belangrijkste dingen, of het belangrijkste ding, dat is wel super essentieel, zelfs. Uh, de lijst is goedgekeurd. Ja, tot onze groeite verbazing is de lijst goedgekeurd, dus BDW is een beste kandidaten die hier ja. allemaal mee zitten te luisteren. Uh, de lijst is goedgekeurd, dus BDW is officieel op de, op de kieslijsten te vinden, dus u kan op ons stemmen. Ja, Goed zo, dat is wel heel erg belangrijk, want de, de grap wordt nu echt, <laughs> zeg maar, hè. maar, maar dat is er toch naar het stadhuis. Uh, we oh. hebben de lijst hier bij ons. We gaan die even snel... Uh, daar gaan we dadelijk over lopen. Laten we eerst maar de, even de week afmaken en zo. En dan gaan we straks nog eens uh, lekker in de lijst. Uh, dan... Uh... Was er iets met de reuzestoet uh, reuzachtig misgelopen? Ja, er was iets reuzachtig misgelopen, dat hebt u heel goed uh, gezegd. Dus, uh, nou ja, zoals u weet, was de reuzestoet gisteren in Borgerhout uh, toch één van de, ondanks het slechte weer, een van de, de grote evenementen van het jaar. Uh, nu had ik uh, inderdaad besteld om een reus te maken uh, een maand geleden. Dat maar... klopt, nee... Um... Twee dagen geleden. Ja, nee, Dat was al langer uh, uh, de, in de planning voorzien. In de planning. Maar als ja. uh, dat gaat, ja. uh, komt er dan altijd van alle interessante dingen tussen. Totdat ik ineens tot het besef kwam, uh, twee dagen voordat uh, de stoet van start ging, dat ik nog altijd geen reus had gemaakt. Terwijl oh. de plannen er waren om een grote uh, draalboon na te bouwen, zoals op het uh, stadhuis eigenlijk. De, oh, ja. uh, de, de, de, de reus. de die gewoon die daar ligt en dat ik daar zelf op ging staan, boven in mijn gele onderbroek oh. met de Vlaamse leeuw die anaal is aangebracht zodat ik die ook zelf kan laten brullen. Uh, en daar als uh, Antigon met een uh, afgekapt hand uh, zou staan, geen zwarthand. hand uiteraard, Want dat heeft verkeerde connotaties, dat doen we niet. Nee. Maar echt, uh, het is echt het brabo hand, de reuze -hand. En okay. dan zo door de straten te trekken. Wat dus eh. niet gebeurd is en wat ook heel jammer was aangezien we goede een goeie vriendenimitator van het stadhuis samen met Theo Franken aanwezig was. En uh, Theo ja. Franken is een uh, heel populair figuur <laughs> hier. In, in, sommige... Landen, in, in sommige delen van het land. Dat zeg ik sarcastisch. Ja, ja. Hè? In, ja Limburg natuurlijk. Want uh, ja, daar zijn ze altijd blij als in Limburg uh, iets te zeggen is. Ja, het is helemaal geen Limburger, het is een, een, een Brabander. Hé? Hey? Maar hij praat toch met een heel erg Limburgse accent? Ja, voor een Hollander klinkt het allemaal hetzelfde, maar dat is helemaal anders. <laughs> Oké, okay, dan zijn we weer beste mensen. Uh, dan uh, bent u afgezakt naar Lier. Ja. Uh, om campagne te voeren. En dat was dan misschien meer voor de voorstelling dan voor de stemmenwinst. Of, ja, uiteraard natuurlijk in Lier. Het uh, aantal Antwerpenaren dat daar in Lier rondlopen is behoorlijk beperkt. Het, het, het is al een en meer ondertussen, uh, notient. Dat wordt gezegd, dat wordt gezegd. Ja. Uh, nu, uh, in elk geval, Lier is uiteraard eigenlijk... Uh, en dat is een beetje de, de babyversie van Antwerpen. We moeten daar eerlijk in zijn. Uh, het zou eigenlijk ook best gewoon geannexeerd worden. Dat is het beste voor iedereen. Uh, maar uh, er was de markt op uh, zaterdagochtend. En daar zijn we natuurlijk flyers gaan uitdelen voor de show in de Narenberg den 13. oktober. All right. Altijd een groot plezier. Gewoon flyeren in Lier. <laughs> oh, nou, dat rijmt. Uh... Oké, okay, het uh, pijl uh, begint alweer interessante dingen te doen. Ja, uh, het muziekje uh... is bijna gedaan. Het, het laatste is nog dat de broek is gescheurd. Ja, dat is een heel pijnlijke affaire. Uh, dus gisteren tijdens het campagnevoeren tot vier uur s'nachts uh, is mijn broek gescheurd. Uh, ik denk omdat ik daar te veel uh, flyers had ingestoken en stickers en uh, cd's en zo. Ja, natuurlijk. Je moet als je antwoord delen, ze kunnen moeilijk altijd met een grote zak rondlopen. Dus heb ik dat allemaal in mijn binnenzakje in mijn broek gepropt. En daardoor is die broek eigenlijk op de naad uh, gescheurd tot uh, toch wel een goede 25 centimeter. Dus de broek is eindelijk na twee jaar intensief campagnevoeren. Uh, meneer de cameraman, Chris K het Absoluut. uiteraard uh, beamen, ja. dat ik die eigenlijk al twee jaar lang, bijna dag en nacht, Ik heb daar uh, honderden foto's. Je slaapt erin, ja. je baat erin. Net niet, dat gebeurt soms dat ik niet slaap dat ik te weinig tijd heb, dat ik tot vier uur campagne moet ja. gevoerd en dat ik morgens terug op zeven uur terug op pad moet. Dus je bent je op, tijd er er was hem even gedaan, vergroeid hè? gewoon. Eigenlijk wel, dus het is ja. een beetje een pijnlijke zaak dat die broek nu zal vervangen moeten worden, waarschijnlijk ook niet eens door een nieuw kostuum. En ik ben uh, dus vorige week uh, de burgemeester tegengekomen, die dan ook wel erop wees dat hem uh, ondertussen een nieuw kostuum draag. Uh, waar ook, ook van zei dat ik dat naar alle waarschijnlijkheid niet ging kunnen betalen omdat het een heel duur kostuum was. Hoe duur? Um, het wordt gemaakt bij Guy David. Dat is de, de kleermaker de op de Mechelsysteemweg. Uh, nee, de hoek van de... Ja, de Bechelse Steenweg denk ik. Dat, dat er is Roek van der Leyen en de Belgische Bechelse Steenweg uh, En dat zou, want ik heb Filip de Bakker van vanmorgen morgen ook nog gezien, en die zei dat dat waarschijnlijk een 1200 euro minimum zou zijn. Hm, 1200 euro? Ja, dat is natuurlijk. Voor een toch mee stof. voor een tailor-made voor een, uh, maatpakje tailor uh, maatpak, ah, van okay. klasse. He. Maar dat zal natuurlijk wel een pak meer zijn. Dus ik moet uh, dringend... Uh, een crowdfunding beginnen of nou, uh, crowdfunding. bedelen, denk ik, om, uh, We om kunnen ook je ja, oude maken, kostuum hè? inkaderen en verkopen. Uh, ja, maar. dat is eigenlijk... We kunnen dat veilen Ongewassen, Ongewassen, Met, ja. Ja. Ja. met een soort plastron ja. en zo. <laughs> ja. Ja. Of we kunnen natuurlijk... Dat wordt ook, uh, we kunnen naar uh, Sri Lanka gaan, bijvoorbeeld. Daar kun je zo'n kostuum laten namaken voor 20 euro. Dus misschien is dat wel een optie. En hoeveel kost het naar Sri Lanka gaan? Uh, dat komt nog goedkoper uit dan een nieuw kostuum maken. Oh, dan ga ik er niet eens mee. Dan wordt het duurder. Ja. Ja. Ik val er ook altijd nefest... Oké, okay, nou ja, goed. Uh, dan uh, zijn we eruit voor wat deze week betreft. Oké, okay, oh, dan het. kunnen we naar huis gaan. Hè? Arre, ja, dat is goed. Dat was ieder heel een toffe podcast. Ja, kort maar krachtig. en daar schuiven we meteen door naar het volgende onderdeel, onderdeel luisteraars ik, ik, ik wil ook een, nou, ik verspreek me eigenlijk doordat ik misschien te gejaagd ben uh, ja, denk we, we hebben tijd dat is mij nog niet opgevallen er is natuurlijk aan de met de zomertijd en de wintertijd we zijn nog altijd ja. niet uit wat we gaan pakken de zomertijd en de wintertijd eh, dus daarom begrijp ik dat u zich verspreekt dat u de tijd zelf niet meer in de gaten en hebt en dat is ook ja. wat er net natuurlijk misliep met Chris en absoluut, met de, de ruizenstoet ook je al als als je daar ja, ook ja, al het daarmee te maken heeft. En heb je al gekozen, meneer Schijnburgenweester? Wel, ik ga de tijd afschaffen. Ah. We gaan gewoon niet meer met de begrippen... We gaan de, de begrippen straks... In ja, dat was ja. Ook, in de juist, uh, straks in de juist. Dat is alles wat we nog gaan gebruiken. Dat was ook een, wat uh, Lady Angelina zo'n beetje voorstond. Een, uh, zo totaal tijdloos, tijdbesefloos uh, leven. Ja, maar dat was zo. een soort van systeem waarin in ieder geval ook uh, uh, eenhorens en zo te, tevoorschijn zouden komen. En uh, ja. zalters en nimfen en, uh, en dat soort toch niet Heeft u daar ja. iets tegen? Ja, ik heb er helemaal niks <laughs> tegen. Dat is okay. nog, uh, maar laten we beginnen met gewoon alles te herleiden tot strak in de juist. Ja. Oké. Okay. Nou, strak in juist. Ja, dan gaan we een Strakie beetje naar de... in We, we hebben... We... <laughs> Oké, okay, we hebben gehad wat er van de week was. Nu gaan we eens even vooruit kijken naar wat er aan zit te komen. Eén uh, ding is... Vana, dat uh, is dus okay. eigenlijk het concept, strak in de uit De huiskamer try-outs voor de show. Dat is wel belangrijk te vermelden. Ja, ja, dus uh, mensen ja, volg, ondertussen is de show volop aan het uh, in elkaar gestoken worden het is eigenlijk al min of meer klaar en okay. uh, belangrijk is dat we die heel veel spelen en proberen en het uh, outen dus als er mensen goesting hebben um, laat gerust iets weten via de ja. info gewoon Vlaanderen. Uh, en, of, of gewoon facebook of, gewoon facebook, ja. of een berichtje of, uh, uh, want dat was rond in de stad je komt me waarschijnlijk wel tegen ja. kans is groot de kans is heel groot. We proberen toch overal buiten te zijn. Ik zie wel dat je de verkeerde niet Ik wil voilà. het juist zeggen. <laughs> dus, uh, ja, u wilt misschien ook uh, iets komen vertellen in uw Zou living. Kunnen. Dat kan. Uh, dus spreek mij dan aan en nodig mij uit. En dan uh, kom ik met veel plezier in uw living voor wat volk, wat vrienden. Natuurlijk niet voor u alleen. Ja, dat kan ook natuurlijk. Met uh, een show brengen. Oké. Okay. Dan, eh, dan staat er iets gepland in verband met die nakende overkapping van de ring. Hè? Dat is wat misschien eh, onze Nederlandse en andere luisteraars niet weten. Maar er loopt hier die ring, die autostrada om de stad heen. En dat is eigenlijk een constante bron van een wolk van verderf en uh, stank en fijnstof enzovoort en uh, de bedoeling is nou dat dat ding overkapt gaat worden. Dat door... is de bedoeling maar eigenlijk de praktijk, de plannen die er nu liggen, uh, bestaan meer het uh, gedeelte, klein stukjes die overkapt. Ja. Laten we zeggen, eigenlijk wordt er bijna niks overkapt. Hier en daar wordt er klein stukjes overkapt. De Dan er, en komen er wat fietsbruggen, wat uh, wandelbruggen en, en wat bruggen voor de kanalen dat die ook kunnen <laughs> overlopen, komt erop. En dat is het eigenlijk. Hè. Uh, hier en daar worden er wat plantjes op de bermen gezet en dat is eigenlijk een klein beetje alles. Dus een aantal buurtgroepen, zoals bijvoorbeeld de buurtgroep De Lei van Antwerpen zuid ongeveer, het zuiderdeel van de ring, hebben een aantal verbeteringen en een aantal vragen daar rond. en Dat zijn we vanmorgen eens gaan bekijken, samen met Schepen Koen Kennis onder andere en Philippe de Bakker. En nog een aantal mensen uit de politiek en buurtbewoners. Maar het makkelijkste lijkt me dat we, zoals we al gepland hebben, de Kennedy-tunnel gewoon vol met beton gieten. Okay. Dan is daar dus geen verkeer meer mogelijk. Nee. Hè? Dan kunnen we gewoon eigenlijk uh, gras zaaien, waardoor uh, de ring nu aanwezig is. Ja. Hè? Dus dan hoeven we dat niet meer te overkappen. Oh, ja, ja, gewoon heel de ring ook afschaffen. Ja, dat blijft liggen, want dan is dat een put en dan doen we daar gewoon gras in. Misschien, eigenlijk... misschien kunnen we hem eerst even opvullen met zwerfvuil. Dat is een fantastisch plan. Dat ja, zal al een rekenen. heel zijn. Ik heb er zit alles eens met... weer een vuil erin. Ja. Zie je goed? Dan uh, doen we dat dicht. Laag erover. erover. Een beetje beton. Een eh, beetje beton erover. Nee, beton gaan we en de konijnenpijp die blijft. Ja. Nou ja, hoe graag. Ja, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan gaan we wel een grote poort of, op. Ga je gaat een soort ponton We gaan een grote poort, de konijnenpijp, die hebben we s morgens om 9 uur kunnen openen en s'avonds om 6 uur terug dicht doen. Oké. <laughs> dus niemand meer erin of eruit Ja, het zouden een klein beetje de West-Vlamingen kunnen buiten houden. Alles wat daar vandaan komt, hè? dat dat niet heel de tijd binnenloopt. En als dat, dat, dat niet voor negen uur en al zes uur buiten kan, dan is er ook geen reden om binnen te komen. Ja, ofwel maar... blijven ze dan binnen ofwel blijven ze buiten. Voilà. Precies, want als Antwerpen straks een vrijstaat wordt, hè, dan krijg je grote toeloop van uh, vrijheidsgezinde mensen natuurlijk. Inderdaad, tien en dan moeten duizenden... Dus speciaal pas kunnen hebben om, binnen, om die poort open te doen. Nou, ja, ah ja, ja. oké. Okay. Een buurtpas en, ja, voilà. en Dan ga je nog onze, de, de, de kunstgemeester in Antwerpen een beetje respecteren door wat ateliers te bezoeken. Ja, daar kan ik mij niet mee bezighouden, maar daar heb ik de, mijn, uh, uh, mijn kunst... steendokter en ja. uh, nog van alles, cameraman en uh, noem maar op, buurman, Media uh, Ja, heb ik daarvoor afgevaardigd en die gaat in mijn plaats uh, alle kunstenaars van heel Antwerpen deze week bezoeken. Oh, okay. ik, ik ben er al geweest, hè, want dat was dit weekend trouwens. Ja. En het is ook volgend weekend. Het zijn altijd de twee laatste weekenden van september. En dan kan je de kunstenaar in zijn eigen atelier, uh, zijn eigen biotope, een beetje bezoeken. Hmm. Ik heb er uh, dit weekend één gedaan. Ik ben er een beetje blijven hangen ook. Maar dat was wel boeiend. Hoeveel zijn er in totaal? Een stuk of vijftig, denk ik. Dan heb volgende week hiervoor werken. Ik vrees ervoor. Maar het is wel de moeite. Er is ook een overzicht toonstelling. als je zegt ik wil alles in één keer doen in het Zuiderpershuis. Ja, waar we dus vrijdag eigenlijk naartoe gingen gaan, maar toen ik telefoon kreeg dat meneer te moe was en dat hij me te koud vond. Ja, dus ik geef dat op. Zo, so, en nu gaan we even kijken naar de actualiteit, want die, die bestaat. Hè? Dat is wat er eigenlijk nu allemaal op dit moment gebeurt. Uh, nu, ja, op Facebook... Uh, ik, ik ik ben er niet heel veel mee bezig, maar als ik dan zo af en toe kijk... zie ik toch wel dat uh, als er dan al een, een negatief geluid is over de BDW... en heel dit project, uh, dan worden we beschuldigd van uh, knabbelpartij te zijn. Dat wil een zeggen, men, men stelt dat een, een stem voor uh, onze schijnburgemeester een zogenaamde echte politieker van zijn stoel zou kunnen houden. Terwijl hij er met kolder... Uh, mijn stelling is dat in dit geval de nepcomiek door een echte wordt vervangen. En die echte, die is tenminste eerlijk op voorhand van wat hij aan het doen is. Terwijl die andere gasten... Het is een groot circus. En vandaar dat... Uh, denk ik, zo'n partij als BDW een kans maakt. Of zie ik dat verkeerd? Daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen, meneer Isvan. Dat hebt u geweldig gezegd. Jana. Ja, ik heb er eigenlijk niks van verstaan. Oké, <lacht> ça <lacht> ja. ja Wat mooi ja aan ja. Het, ja. het, het wordt natuurlijk gezegd dat we het er vorige keer over <lacht> ja. Ja. Dat is een dat vond ik hem mij ook weer. Ja, maar dat is de lijst hierachter. Ja, maar dat is de lijst hier achter. Die mensen moeten typen en telefoneren, kom on. Ja, werken. nee, het kantoor gaan we zo meteen. Bedankt voor uw reactie, allemaal in het publiek. Ja. Maar, maar ja, dat is dus zo. Of uh, doe je dat bewust? Of wat zeg je tegen die mensen? Laat ik het zo zeggen. Wat heeft u te zeggen tegen die mensen die dat vinden? Ja, dat kan. Niet. In theorie is dat mogelijk. We zitten natuurlijk met de situatie dat we met zetels werken. En dat je voor een coalitie te vormen, of een meerderheid te vormen. Uh, dat je dan een aantal zetels moet hebben. Als ik inderdaad hier veel zetels stemmen afpak, kan het zijn dat er bepaalde dingen, combinaties minder mogelijk worden omdat bepaalde partijen minder zetels hebben. Maar ja, ja. dan heb ik zoiets van ja, als dat zo is, dan, dan is dat zo. Dan, ja, dat en zo. dan dat moet de rest be maar beter hun best doen. Heb ik dan, nee. uh, het is verkiezingen en ik denk dat we de mensen niet mogen onderschatten, dat ze gerust goed genoeg weten. Voor ja. wie en wat dat ze kiezen. En ik denk dat ze op ons dat stemmen, ik ook. dat ze dan op wie met die stemmen dat andere partijen gewoon niet hebben. Maar voilà. nou, ja, is het betreft. een schijnburgemeester? Of, of de nummer 16 op de lijst bijvoorbeeld? Ja, ik ga er ook van uit dat wij minstens ieder zetel winnen. Hè. Ja. En dat er dan een soort van moeilijke situatie zal zijn eh, om een coalitie te vormen, waar er nog ieder zetel nodig zijn, dat ja. men gelijk, of dat dat links of rechts of wat dan ook is, toch altijd bij mij terecht zal moeten komen. En ja. dan gaan we eisen... Om de burgemeester stoot te kunnen... En in het ergste geval, ik heb thuis ook nog een zetel staan, Jaschijn-burgemeester. Ja. He? Moest het ja. erg zijn? Ja, dat is nu hele eens gewoon een zetel, ja. ja voilà, dan ja. brengen we die ja. mee. Maar, maar ik heb de, er ook nog een paar. Eigenlijk hebben we al een paar zetels. De, eigenlijk wel. Ik, ja. Maar ja, ja, dan is mijn vraag: dan ga je dus onderhandelen om in een coalitie te komen. Dat kennen we allemaal. Dat zijn de mechanismes waar uh, verkiezingsbeloften altijd kunnen worden afgebroken. Uh, welk. Welk van de punten uh, bent u bereid op tafel te leggen als zijnde onderhandelbaar, waar u uh, eventueel wel een compromis over zou willen sluiten om mee te kunnen doen aan een coalitie? Ja, de onafhankelijkheid van Antwerpen, dat is absoluut uh, incontornabel. Dat, is, uh, dat gaan we sowieso houden. Dat is okay. te nemen of te laten, heel jammer. En we kunnen dan natuurlijk wel eerst nog een confederaal systeem gaan qua onafhankelijkheid van Antwerpen, voor dat we de effectieve uh, onafhankelijkheid uitroepen. Dat kan, daar kan over gepraat worden, maar ja. dat blijft sowieso de ultieme bedoeling van, uh, van de partij. Uh, waar ik wel over kan, wil handelen, is uh, het soort van dieren dat in het amfitheater worden losgelaten als de fietsendieven en de sluikstorters daar uh, moeten tegen strijden. En, en gaan daar bijvoorbeeld ook transmigranten ingesmeten worden nu? Uh, nu transmigranten, die komen hier niet binnen. Hè. Vanaf dat de muur er rond is, uh, komen die hier niet meer langs. Hè. Dat is oh, heel uit, eh, duidelijk. U gaat een muur bouwen. Ja, uiteraard. Ik ga die muur niet bouwen. De West-Vlamingen gaan die muur die, bouwen. En die he. gaan ervoor betalen ook. Ja, uiteraard. En dan hebben we ja. niet van Trump geleerd, hè? <laughs> nee. Van wie? Ja. Dus we gaan, wat erover onderhandeld kan worden, is... Als ze nu echt zeggen, die andere partijen... Een fietsdief laten vechten met een pinguïn, dat is een klein beetje belachelijk. Wel, dat begrijp ik. Daar wil ik wel over handelen. Daar wil ik daar wel <laughs> een caviar van maken of een ander dier naar keuze. Dat zijn mogelijke dingen waarover gepraat kan worden. Ja, ja, oké okay dan. En... Uh nou ja, maar dat is, dat is dan heel duidelijk. Dan, maar dat is ook naar de kiezer toe. Hè? Want je moet de kiezer natuurlijk de kiezer toe, uh, ja, ja. De eerlijk ja. voorlichten en zo. En, uh, de, want, want dat doen die partijen namelijk nooit. Want alles wat je altijd ja, hoort... Alles tot op de website, dieren. denk ja. ik trouwens. Uh. Maar ja, laat ons een klein beetje eerlijk zijn. Nee, nou. maar het ging erom, wat is, wat, waar zijn we kneedbaar? Waar, waar is de partij eventueel... Hè? Dus nou, de dieren, dat dus een goed dierenbeleid. Hè? Dat kan dan in samenwerking met de dierenpartij. Als die dat, ja, de dierenpartij dat hebben wij niet, de dierenpartij. Kijk, we ja. zijn en niet in nee, Nederland. Nee, nee, Nederland. <laughs> dan gaan we nog even snel over, over die telefoons afpakken. Want uw dubbelganger kwam op het briljante idee om als, meer als afschrikking, hè, alsof dan die mensen hier, het gaat dan om die transmigranten, dat zijn die People's die allemaal naar Engeland willen. Vroeger zaten ze in Calais allemaal daar. Daar zijn ze nu schoongeveegd. En ja, het probleem verplaatst zich naar achteren. Dus nu komen ze allemaal hier... omdat ze in Gent hopen op een vrachtwagen te springen of zo. Ja. En uh, dus ja, wat, uh, en wat stelt onze briljante uh, huidige mens voor? Uh, hij, hij is trouwens niet alleen burgemeester. Hè? Hij is minister van Justitie. Hij is minister van Immigratie uh, ja, dat wordt door, door minister Geens gezegd, ja. dat dat zo is, hè? omdat hij natuurlijk al die uh, uitspraken doet zonder de rest van de regering uh, te raadplegen, Meer nog hij zit er gewoon niet in, dus inderdaad neemt hij eigenlijk een klein beetje de verantwoordelijkheid van al die, die mensen op zich, ja. uh, wat uh, op zich natuurlijk wel een klein beetje... Uh, een beetje uh, raar is. Uh, ja, maar ook wil... een manier natuurlijk om... Uh, ja, hij wil dus gsm's afpakken ja. van die transmigranten. Maar op zich vind ik dat nog een heel goed idee, want het probleem is natuurlijk... Hey, tegenwoordig hebben we allemaal van die smartphones, hey, uh, dat is allemaal heel goed materiaal, maar het probleem is als je dat laat vallen, en je legt dat eigenlijk gewoon wat dat hard op tafel, dan is dat scherm al helemaal gebarst en dat kost dat 150 euro of 200 euro om dat terug te laten maken. Ja. Terwijl die migranten, die transmigranten, die hebben allemaal stevige uh, telefoons die Van die Nokia'tjes. Van die Nokia'tjes, die zonder problemen in een klein bootje met de, de, de, de oceaan kunt overvaren. Ja, ja. Je kunt dat zelfs in het water laten vallen, er terug uitvissen, dat marcheert nog. Er kunnen woestijnen mee doorkruisen. <lacht> ja, ja, ja. Hè. Je kunt daar zelfs mee in de bak van een vrieskamion gaan zitten als vluchteling om je te verstoppen. Hè. Dat we de min 10 graden, dat overleeft dat allemaal. Dus Qua Compact. systeem is dat eigenlijk veel beter en materiaal. En ik heb horen zeggen dat je er ook mee kunt bellen. Notvind. En bovendien kun je er ook nog mee bellen. Dus eigenlijk is dat een veel beter materiaal. Dus ik stel voor dat we die allemaal in beslag nemen hè. en dat we dan verkopen in uh, telefoonwinkels, eigenlijk in de, de nachtwinkels uh, of wat dan ook, dat we die daar te koop aanbieden in plaats van uh, de telefoons die we nu hebben. En als we dan toch aan het afpakken zijn, kunnen we ze even goed hun, uh, hun tentjes afpakken en hun, uh, hun slaapzakken afpakken en hun, uh, hun stapschoenen, want die hebben allemaal serieuze goede stapschoenen. Die zijn niet ja, ja. van Afrika of van Syrië naar hier gestapt. Dat moeten we niet vergeten. We hebben goede stapschoenen. Dat pakken we dan ook allemaal af en dat bieden we dan te koop aan voor ouders die klaar. dan hebben die met de gier kan moeten gaan ah, ja, ja. die ze wat minder geld hebben. Nu, voilà. Ja, en zo uh, zijn ze ook een beetje betrokken bij het hele proces. Inderdaad. Probleem, zo kunnen de, de minder begroede Vlamingen uh, ook dat soort dingen allemaal aanschaffen. Ik zeg altijd, eigen ja. armen eerst. En nog even kort, wat, uh, dat, was, dat speelde dan wel een beetje meer landelijk als in het Antwerpse, onze geliefde staatssecretaris voor immigratiezaken, Theo Franke Die, ja, die, die, die, die Brabantse dus Limburg. De, ja. de, de reuzenstoet. Ja, die heeft Tot het dat bestaan dat, ja. om... om uh, de, hij moest uh, transmigranten opsluiten. Die werden opgepakt daar, hier langs die snelwegen. En om die op te kunnen sluiten, heeft hij een paar honderd andere vastzittende illegale ja, die, los moeten zo. laten. En daarbij blijkt dat er weer een stuk of dertig uh, mispunten tussen ja, zaten. Ja, die hadden een strafblad, dus dat ja. waren eigenlijk ja. kleine misdadigers. Kleine criminelen die ze daar gewoon hebben losgelaten. Ja, ja dat is dan natuurlijk een kleine, flatter van manier. Maar hij heeft uh, ook een nieuwe oplossing. Hij zou een gevangenisboot willen ja, laten komen, waar dat er uh, 410 kunnen per boot. Ja. Dus... Uh, Oh, dat is een fantastisch. Ten Ik ben ik al bij blij dat de mark Dutroen niet per ongeluk heeft vrijgelaten. Dat dat ook nog kunnen. Dan ja. krijg je dus misschien bootvluchtelingen. Ja, en die aan boot die kunnen losmaken en van de overweg duwen. Hè? Ja. Misschien zelf. moeten we ze gewoon in een dagboot steken, nee? En dan laten zinken. <gif> nou, nee, zo ver zou ik wel niet gaan. Maar zo'n zo pontonboot kan je nu gewoon terugslepen naar de horend van no, Afrika. We hebben de Flandria's ja. hier nog allemaal liggen. Hè? Die, ja. is, nou, hier is gewoon een boot. Een Dus ja. Eigenlijk lijkt dat mij niet slecht op die mensen. Een plezier. Een duurig plezierhuizen <gif> ja, plezier op de Scheldenaal te bieden. Zeker vijf, ja. Uh, dan komen we aan het punt waar we al eerder uh, aan waren geraakt. Uh, is onze Chris die hier aan tafel zit, die heeft uh, nagedacht en uh, hij is met drie punten... Ja, maar we moeten eerst alle kandidaten overlopen. Hè? Ja. En als we dan bij uh, oh, 16? Chris 16 komen, dan kunnen we inderdaad... Ja, zo uh, op de 16e ja, plaats, ja. hè. Oké, okay, laten we de lijst maar eens aflopen. Op nummer 1, Geert Beulens. Uh, dat bent u zelf. Ja, ik ben de schaamburgemeester Geert Beulens. Ja. Dat hoeft natuurlijk uh, geen krans. Ik moet zeggen dat ik achteraf wel een klein beetje spijt heb dat ik niet op zoek ben gegaan naar uh, een Antwerpenaar met de naam Bert de Wever. Uh, ja. Een alternatieve Bert de Wever. Hadden we die dan op 1 kunnen zetten, dat is natuurlijk nog plezanter geweest. Maar wel. dat is voor de volgende keer voor de parlementsverkiezingen. Ja, nummer 2, Hiske van der Wouwer. Ja, dat is mijn coiffeus. <laughs> okay, ja. en, Dat was ook een heel toffe, een heel knappe coiffeuse ook. Uh, en ook heel begaan met de bomen. Hè. Die heeft uh, ook strijd gevoerd voor de bomen in de Charlotte Alain. Die en praat er uh... ook mee en zo. Nee, die praat ervan. Knuffelen. Nee, die knuffelt nee, dat niet. Nee, die kijkt erop en die is begaan met het groen in de stad. Oké, okay, ja, even ja. maar om het recht te ja, trekken. Absoluut, ja. We hebben geen... Manu Moreau. Ja, Manu Moreau is de grote. Uh, ja, Manu Moreau is de, de man van uh, Trek uw plant. Eh? Ook een uh, comedian en een word War. Um, uh, woordkunstenaar nou eigenlijk, no no no, no. de woord, man hè. Okay. Um, en die is voor het uh, legaliseren van de cannabis en heeft ook een nieuw systeem met, uh, om dat uh, te realiseren, uh, zij kunnen, hebben namelijk, kunt, hoe is het nou weer, uh, je kunt een uh, bijdrage leveren en dan maakt zij een plantage, want iedereen heeft het recht om een plantje te bezitten, en zo die plantage kun je daarna... Uh, dus je gebruiken. moet je geld geven en dan kan hij een plantage starten, als nou, het begrijp. Daar komt het eigenlijk op neer, hij ja. heeft er ook ja. voor in een achter, bakje zit trouwens. Ja. Okay. Marcel van Tilt, die kennen we wel. Uh, ja, Marcel is uh, Marcel van Tilt. Dat is nou, uh, ja, de, de, de immer vrolijke, immer enthousiaste, immer uh, energieke uh, presentator in Antwerpse Limburger. Of Limburgse Antwerpen. of eigenlijk al gewoon Antwerpen al ondertussen, want hij woont mm -hmm. er al eeuwen. Uh, voilà, en nu gaat hij schouwers mee onder de partij zetten. Waar we heel blij voor zijn. En uh, dan gaan we naar Deborah Langman. Deborah Langman is een uh, heel sympathieke, ook een heel schoon Nederlandse zangeres. De enige Nederlandse, want u weet dat we eerst uh, zes Nederlandse kandidaten hadden. Waarvan er maar eentje zich tijdig heeft laten registreren. En dat is Deborah Langman. Dat is dus, Een applaus voor Deborah die, die Langman. Die heeft gewonnen. Ja, tenminste toch één uh, Nederlandse met een klein beetje voorzienigheid. Ja, alright. Volgende, Jorin de Sielen. Jorinde Sielen is een heel bekende flamenco-danseres, in Vlaanderen iets minder bekend, maar in Holland, in Nederland, echt een begrip, een heel grote flamenco-danseres. Alright, Pieter Boyden. Pieter Boyden is onze schepen voor Latijnse zaken, onze aanstaande schepen voor Latijnse zaken, klassicus. en die vertaalt eigenlijk alle Latijnse uitdrukkingen. Alright. Uh, we, we gaan even de snel door, anders wordt het een grote uh, ja, te Ja, niet lange te podcast. snel ook niet. Hè? Zegt u de nummer erbij ook altijd? Ja. Ah, okay. We beginnen met de nummer erbij. Ja, bij 7 zijn we. Dat was Pieter Boydian. Dan komt nu Misha, Misha Onsia, nummer acht. Ja, acht Misha Onsia. Dat is eigenlijk de, de man die instelt voor de veiligheid. Uh, die uh, is een kungfu master. Gaat regelmatig naar China en Japan om uh, echte kungfu lessen ja, te geven. is een heel groot man ook. Hè. Ja, een heel groot man. Ja. En uh, ja, die zorgt voor de veiligheid. Uh, dat is. Uh, hij heeft ook een, een uitgesproken mening en een groot bakjes. Dus dat is de ideale man om ons te vertegenwoordigen en ons te verdedigen in moeilijke situaties. We zakken naar nummer 9, uh, Oriane de Cavallo. Oriane de Cavallo is onze Braziliaanse uh, aanwinste. Een hele mooie, sympathieke dame van 20 jaar. Uh, en die is vooral, uh, die wilt, uh, het schepen van alcoholische zaken worden. Die wil namelijk het alcoholverbruik volledig afschaffen. En ten tweede wil die uh, het uh, café, het sluitingsuur van de cafés verlaten. Omdat zij vindt dat kwart voor zes morgens toch schandalig vroeg is. <laughs> de schepen, maar een drooglegging dus. Ja, eigenlijk een drooglegging. Op zich heeft, dat is dat geen populaire maaltijd, ik, uh, Maaltijd zeg ik, maatregel. Nee, uh, nee, nee, nee. Maar in de krant gisteren stond toch net 25% de, procent gaat... van de overlijdens wereldwijd rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan alcoholgebruik. Waarvan... De helft zich afspeelt in West-Europa. Dus hier ligt het percentage een goede 40% van alle overlijdens. Hè. Ja, en dat ja. is ook een manier om de West-Vlamingen, West-Europa-West-Vlamingen, ook een beetje uit Antwerpen te houden. Dan. Ja. Oh, okay. Natuurlijk, de alcohol wordt nooit zo sterk gedronken als dat ze opgediend worden. Maar, maar je, je gaat dan wel in een enorm illegaal... Denk maar, eens in Amerika en de maffia. Toen de drooglegging begon, waren de maffie zo amateurs. En na drie jaar... Ja, we gaan dat gewoon, natuurlijk allemaal herbekijken. Wat natuurlijk aangezien dat we voor de volledige legalisering drugs van drugs zijn... en dat in de supermarkt willen verkopen, is ja. het natuurlijk een klein beetje niet... Dat is een uh, goede ruil natuurlijk. Hè? Als je zegt, ik laat de drugs toe, maar de alcohol eruit... dan zullen mensen zeggen... Mm, ja. ja. We gaan dat allemaal eens een klein beetje bekijken? Uh, natuurlijk, elke kandidaat heeft zijn eigen. In tegenstelling tot de andere partijen, uh, hoeven onze kandidaten zich ook niet aan het officiële partijprogramma te houden. Nee. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Je mag, mag met andere. Alleen de nummers, komen. de nummers blijven. Je ja, volgend... mag dat ook veranderen, maar dat mag juridisch niet. Dat ja. is, uh... Helen Wandawa. Helen van Dabois. Dat is een hele uh, sympathieke en populaire dame van Keniaanse oorsprong. Uh, voilà. Oké. Okay. En die gaat een beetje met diversiteit bezighouden. Ja, dat is gewoon een hele sympathieke, kordate dame. Oké. Okay. Trein hebben we vorige week. Uh, Trein Janssens. Uh, ja, Janssens. We vorige ja, week leren ja, kennen. Een shamanistische zaken. Ja. ja met er, uh, unicorns op de ja, ring. Ien die, die Horens uh, en Souters gaat uh, loslaten op uh, Ringland als het gerealiseerd is. Ja. inderdaad. Nou ja, maar, maar die heeft wel een boeiend leven. Ik heb zo op Facebook een beetje haar uh, levensstijl, maar die, die is zo geboren met die veren in de haar zakjes. Absoluut die Een hele ja. positieve, boeiende dame. Nou, en dan natuurlijk vitaliteit. Onze eigen vitaliteit. Ja vitalski, onze vitalski, ja, die, die, ja, vitalski. daar zitten we natuurlijk. Het is eigenlijk een beetje onze Theo Franken. Die zit ook altijd ja. van alles te tweeten en uh, op ja. uh, internet te smuiten. Waar dat we hem uh, eigenlijk altijd ook moeten, uh, moeten aanspreken achteraf. We gaan er ook bij neerleggen dat dat een beetje onze kwade kandidaat is. Dan moet ik zeggen dat zijn woede zich eigenlijk beperkt tot een drietal onderwerpen. Namelijk uh, notarissen, uh, hardrijders door de straten en uh, mensen die te veel op televisie komen. Ja, nou, de middelste ben ik het helemaal mee eens. Want dat heb je hier af en toe in de straat komen we er ook regelmatig met een enorme snelheid ja. doorheen vlammen. Dan moeten we absoluut ja, ja, dat aan dat is heel ja, simpel, want uh, er worden hier alleen nog maar auto's van voor 1920 toegelaten in de stad. En die kunnen amper 30 kilometer per uur rijden. Dus dat probleem is in de toekomst volledig opgelost. Allright. Gaan we naar nummer 13, het geluksnummer. Jacob van Poelen. Wat heeft hij gedaan om op, die, op dat nummer terecht? Jacob van Poelen staat ook bekend als uh, de fameuze Hilarius de Beukelaar. Ah. Zegt u misschien niks, Hilarius de nee, Beukelaar? Totaal niet. Wel, dat is de eigenlijk koekjes de... van de Beukelaar. Ja, het wij. is een verwijzing naar een, inderdaad, de Beukelaar, Antwerpse koekjes, ook de, de elixier van vers van de Beukelaar en dat soort dingen. Okay. Uh, Hilarius, dat spreekt ook voor zichzelf en is eigenlijk een soort van figuur dat tijdens de zomer, met lange o van Antwerpen, dus de zomerbaars in de zoo van Antwerpen, eigenlijk de mensen heeft ontvangen een heel... Uh, soort van figuren. Niet al een mooie snor heeft een grote kroelsnor, een grote baard. Ik oh nog genoeg op uh, iemand iemand het ontsnapt uit de 18e eeuw. Alright. Dat was nummer 13, 14. Uh, die ken ik, Saskia van Reuzel. Dat is de wederheld van Vitalski. Ja, die staat erop omdat hij eigenlijk uh, was gekozen om te moeten gaan zitten, uh, die moest gaan tellen. Uh, gaan zitten in het kiezen, die had er absoluut geen zin in. En die had gelezen dat als je zelf opkomt op een lijst, dat je dan uh, verontschuldigd wordt. Dus dat uh, oh is de reden waarom zij op de lijst staat. Ja. <laughs> dat is een hele goede reden. Ik begin ik de op, mensen ik, uh, te mensen. Ja, snappen dat van de, de knabbelgedrag. <laughs> ja, tot nu toe hebben we een hele uh, boeiende lijst. Uh, dan komen we aan meneer Jeff Staes. Ja, 15. Jeff Staes is de directeur van een Aremberg, de programmator van een Aremberg. Uh, ja, dat is natuurlijk belangenvermenging dat hij ermee opstaat, maar uh, een hele goede zaak ook. Ja, want dat heeft dan weer een beetje te maken met die show. Maar het is een ja. serieus mens. Ik ken, ik ken Jeff dus, ook wel ja. een beetje... Nou, dan hier zit nummer 16, zoals we zeiden. Ja. We zijn nu dus eindelijk bij ja. jou aangekomen. Heb je een tjingel? 16, 16, 16, 16. Voilà, nou, maar dat hem ja. dus, voilà, Ik zal okay. er straks wat echo op monteren. Ja, ja. ja kom maar. Dus, ja, jij wil drie punten op tafel Ik, ik heb drie zijn punten. Die ik punten doe, zachte punten. Dat moet je zelf beslissen. Oké. Okay. Het, het eerste punt is, en daar had ik altijd al: de boom en plant een beetje opkomen voor onze bomen en planten in de stad. Wordt en dat ga veel... je samen met die anderen? Die bomen, ja, ik was er eerst. Wat die anderen doen, <laughs> dat, <laughs> dat maakt mij niet uit. Oké. Okay. Uh, tweede punt je voor struiken doen? Ja, ja, hij dat ze het zelf plan. uitvechten. Nee? Ja. Zien, hè? We gaan uh, we niet uh, allemaal voor achter dezelfde punten. Excuseert, daar gaan we niet mee uh, het was al nummer 16. Hè? <laughs> ja. uh, yeah. uh, het tweede punt is zwerfvuil. Enorm veel zwerfvuil. En ik heb acht academisch uitgedaan. Ik wil daar kunst mee maken. En dat is wel een goede zaak, want de zwerfzaal krijg ik gratis. En ik kan dat dan daarna heel duur verkopen. Dus, Oké. Okay. Dat is een oplossing. En het derde punt vind ik eigenlijk het belangrijkste. En dat is, ik, uh, ik wil gaan voor de wereldvrede. En mensen die niet op mij stemmen, die geven dan toe dat ze geen wereldvrede willen. Wat ik heel erg vind, op zich. Je bedoelt mensen die niet op jou stemmen? Ja, die, gaan, die zeggen dan, ik wil geen wereldvrede. Nee, nee. Want ik zorg voor de wereldvrede, als ze op mij stemmen. ...dan beloof ik, er komt wereldvrede. Oké. Okay. Nou, dat is een uh, hele hoge belofte. Ja. Dat, ja, ja. Dat, dat, dat, dat kun je niet anders dan respecteren. Hè? En, en op stemmen, hè? uiteraard. Ja. We ja. hebben dat ja. trouwens al eens een keer gedaan. Uh, wereldvrede georganiseerd. Ja. Daar ja. uh, was ik er ook niet bij? Of? U was daar toch bij. Ja. Ja. We zijn eens uh, een keer een half uur gaan mediteren op de Grote markt Ah ja, ja, dat is juist. Voor de wereldvrede. Ja. Nou, als iedereen dat zou doen... Hey, constant mediteren voor de wereldvrede. Dan heeft niemand uit om aan de rest te maken, want iedereen zit te mediteren, de hele tijd. dus zo simpel is het. We gaan naar een verlicht bestaan hier. We gaan allemaal zweven hier door de stad met heel veel patchouli. zwart, dat waren dus de punten van nummer 16 op de lijst. Oké, we zakken nu voorbij, Chris. We gaan nog dieper dan komen we bij Mieke Moeken Verlakt. Ja, Mieke Moeken Verlakt, dat is een hele... Interessant gegeven. We zitten namelijk. Het is geen primeur in de Antwerpse politiek, bij Groen hebben ze dat ook. Maar we zitten met een drie geslacht op de lijst. Oké. Okay. We zitten dus met een moeder, een dochter en een grootmoeder. Amai, drie generaties. Ja, dus Jorin de Seelen is de moeder, uh, Oriana de, de Cavallo is de dochter, en Mieke Moeke dingetjes, Verlakt. Uh, Verlakt, dat is de, de grootmoeder. Amai. Ja. En dat is een absoluut unicum in de politiek. Ja, nee. bij Groen hebben ze de, de Van Dinderen, het Van Dindere drie geslacht. Hugo Van Dinderen, oh. Ilse Van Dinderen en de dochter Van Dinderen. Maar daar ben ik de naam van vergeten. Ja. Dus dat is uh, ja, de enige twee partijen in Antwerpen die een volledig drie geslacht op de, op de lijst hebben. Bij ons is dat natuurlijk veel straffer, want we hebben maar twintig kandidaten. Bij Groen hebben ze er vijfenvijftig. Dus dan is dat hier ah, makkelijk om ja, te, ja, ja, ja, te maken ja, ja. Net. We hebben net Mieke Moeken gehad en nu pikken ja. we hem op bij nummer 18. Gaan we naar Marleen Hufkens. Ja, Marleen Hufkens inderdaad is uh, uh, een heel sympathieke dame. Die werkt in de, in de, in de bibliotheek bij no. Permeken. Uh, ja, um, ja, is uh, transgender. Uh, ja, voilà. Oké, okay. dat is voor de diversiteit in de LGBT Absolut, community. Absoluut, uh, community, uh, absoluut. Uh, we zijn voor... Uh, alle soorten geslachten en uh, wat er met de maal knift. Ja, en dan op één na laatste is uh, Eefje van den Ouweland. Dat is onze juriste. Oké. Okay. Ja, Eefje van den Auweland is vroeger een topsporter geweest, een, een, een loopster. Hij heeft heel uh, schone resultaten neergezet en is juriste. Okay. Dus, voilà, dus eigenlijk uh, is hij er om alle moeilijke Snel. dingen in de partij allemaal een klein beetje te regelen en te controleren. Snel en slim. Inderdaad, de Boos. Allright, en dan komen we bij de hekkensluiter op nummer 20, Manu Frateur. Ja, Manu Frateur, ook bekend als uh, Erik Bules van de buurtpolitie, eh, acteur van de buurtpolitie. En die staat er speciaal op de lijst, omdat de uh, buurtpolitie vooral bekeken wordt door... Uh, mensen met een IQ lager dan 70 uh, En gepensioneerd. Ja, gepensioneerd of uh, mentaal gehandicapt. Uh, en dat zijn uh, toevallig ook die kiezers die op bepaalde partijen stemmen. Dus uh, zo proberen we die kiezers van die bepaalde partijen naar ons te lokken uh, ja. en zo die stemmen af te halen. Meer dus, knabbelen. In die zin is het inderdaad een knabbelactie. Het is een maar, knabbelcampagne. Een nou, knabbelcampagne. Maar, maar ik wil erbij voegen dat wij zowel aan, de, aan alle kanten knabbelen. Zowel Alright. Goed zo, er zit vaart in dit programma vandaag. We gaan nu langzamer eens kijken op het kantoor, hoe het met alles zit. Want we hebben heel wat dingen te vermelden en te doen. Dus kijken hoe het met de dames is, ja. Ah, kijk, daar zijn ze al. Goh, wat zijn ze weer druk. Kijk, de telefoons rinkelen gewoon vandaan. En de telexen. Die, ja, is, we hebben nog het is zelfs telexen avond. staan. Het is zondagavond, hè. Ja. ja, maar dat stopt nooit, ja, hè. Ja. Ik, ik zie rijen van telex-machines. Ja, faxen, faxen. Je een fax binnen. <laughs> Absoluut, daar wordt nog steeds mee gewerkt. Oei, de er onder water. Ja, hé. Hey. Um, er is van alles te doen op het partijkantoor. Er is net een enorm grote palet. Je staat hier naast mij met uh, affiches neergezet. Ah ja, ja, uh, drie, ja, ja. Ton papier. drie ton affiches. Ja, we hebben nog drie weken tijd om die allemaal weg te, te krijgen. Dus graag willen we die allemaal verspreiden. Als u affiches wil, dan kan u natuurlijk een uh, mailtje sturen naar de uh, info.bdw.vlaanderen of via Facebook. Ja. Uh, maar u kan die ook morgen vanaf... Half acht komen afhalen in uh, café Maurice en Dietrich op de Grote Markt. Dat is half acht s avonds, niet half Alle acht in de Vlaudeboos. Ja, dus half acht s avonds in het café waar we wel een paar keer te gast zijn geweest euh, op de Grote Markt. Dat is sowieso een leuke reden om daar eens heen te gaan. Het ja, is altijd leuk ja, om op de, op de Grote Markt te zijn. het is de grootste Grote Markt ja. van de wereld. En pakken een visje mee. Je ja. uh, kunt plak... hem ook ineens laten signeren door uh, verschillende kandidaten van onze Absoluut. Plekens. Ja, want dat is iets anders. Hè. Morgenavond is er een dat is maandagavond. Uh, Welke uh, 24 uh, september hebben we het dan over? Uh, maandagavond in datzelfde café. In datzelfde café zijn we dus met z'n allen aanwezig, omdat we dan de grote kandidaatvoorstelling doen. Dus ja. we stellen al onze kandidaten uitgebreid voor. Op een plezante manier. Trein komt nog een uh, jamanistisch ritueel doen. Ja. Uh, Ernst... Nummer 16 is er ook. Nummer 16 gaat er ook zijn. Ja. Uh, Ernst komt... Uh, Ernst Leu, die normaal ook op de lijst stopt, maar ja, die zich niet had geregistreerd als Een schijnkandidaat. Een schijnkandidaat. Die normaal schepen van Hollandse zaken ging worden, maar ja, dat gaat dan niet door. Die komt een paar Antwerpse liedjes in het Hollands zingen. Okay. Uh, Marcel van Tilt gaat het programma uitgebreid voorstellen. Uh, Vitalski zal niet aanwezig zijn als enige kandidaat, maar heeft wel een, uh, een heel, uh, zijn bezwaren tegen de hardrijders en de notarissen nog eens uitgebreid op film doorgestuurd. Dus okay. dat kunnen we dan te zien krijgen. En en waarvoor uh, de rest gaat er nog van alles te doen zijn. Oké, okay. uh, dan, uh, ja, dus de, de contactadres is in elk geval info.bdw.vlaanderen. Voor alles wat je wil weten of vragen aan de burgemeester ja. of aan de partij. Ja, en morgen dus uh, in de Maurits en Dietrich vanaf half acht, iedereen welkom. Ah, wel, oké. Okay. En uh, nog steeds, uh, hoe loopt het met de kaartjes voor de show? De kaart, het loopt langzaam vol, of langzaam vol, maar het mag nog, nog, nog iets sneller vol lopen eigenlijk. Dus iedereen die denkt van, ja, ik zal nog wel een kaartje bestellen, wacht daar toch niet te lang mee. Nee, want mensen denken misschien dat de prijzen zullen gaan zakken en zo, maar het is eerder andersom. Hè? Nou, dan zullen ze gaan stijgen als ze vragen. Inderdaad, de, de boezer. Eh, natuurlijk, ja, inderdaad. All right. uh, dan, uh, de handtekeningen, dat is allemaal gelukt, hè. Ja, anders dan zouden we hier niet zitten. Nee, niet. dat stond nog op de lijst van de vorige keer. Eh, gingen we het nog over dat geroddel hebben over de, de, de huidige burgemeester? Dat is, de roddel? Ja, er loopt een roddel toch, alsof er uh, iets niet helemaal meer zou sporen met zijn... Dat hij uh, niet meer met zijn ega, uh, dat hij een beetje uithuizig is en een uh, ja, affaire zo, is. En, uh, ja, zo. Nee, het nee. Ja, dus ik is. Ja, ik heb van die roddels uh, geruchten gehoord, maar... ja, ja natuurlijk is in uithuizig. Dat is de mens die tegelijkertijd burgemeester dat is. En partijvoorzitter, en parlementariër. En dan nog eens moeten oefenen voor de marathons. Dus je ja, die heeft weinig tijd om uithuizig te kopen Een nieuwe Maar je hebt niks gehoord van maritale ellende of zo. Uh, maritale ellende? Ja, de huwelijksproblemen. Huwelijksproblemen. <laughs> nee, niks ook niet, hè? Niks nee, okay. nee. niet hè? Nee. Ik zou me niet weten. Hoe weet, dan ik kan me voorstellen bij, als je thuis zit. Ik Zelfs een mens. Ja, gelukkig is nadat hij een lier zit met zijn aanhoudster. Dus, uh... <laughs> ja, oké. Okay. Ah, dus op die manier. Uh... Ja, kijk, als dat zo is, dan is dat zo. Hè. Ik zeg dat wij geen zaken Iedereen poppen waar wil poepen, hè. Is, uh... Ja. Dat heeft verder niks te maken met zijn kunde als uh, regeerder en als burgervader enzovoort. Inderdaad. Die als je nou de politiek in Amerika ziet, die mensen worden alleen maar populairder. Ja, ja. Kijk, dat is. is zo. De president van Amerika die. Het heeft verschillende pornosterren waar hij het mee doet. Dat, dat, dat doet ook niks aan zijn kwaliteiten als president. Af, hè? Nee. nee, inderdaad. Nee, nee, nee. Goed, het kantoor laten we achter ons. Uh, ik denk dat we er bijna doorheen zijn voor deze keer. U uh, gaat nu de rust van de overwinnaar genieten, even een avondje chillen of we staan dan. Ja, nog? Ja, inderdaad. Nu gaan we gaan eigenlijk stoppen met campagne voeren. We zijn nu drie weken voor de campagne. We stoppen ermee. Eigenlijk. We zijn al zeker van onze overwinning. Dus uh, ja, ik stel voor dat uh, we de speech stilletjes al beginnen schrijven. Hè? De overwinningspeech. Ja, zeker. Ja. Gaan we doen? We uh, zijn nog op zoek naar een goede ruimte trouwens om onze overwinning te vieren, de 14e. Dus mensen met goede ideeën, misschien uh, weet u iets, is het van Meneer. Gewoon verdiep is uh, ook wel geen slechte ligging. Ja, dat is hier allemaal afgesloten, hè? Nou, niet als, niet als je gewonnen hebt, natuurlijk. Ja, ja, dan, we gewoon, het wel, terug dan rekenen op, we dat he? gewoon terug op. Ja. Dan gaan we er met fakkels naartoe en we steken dat in de fik die uh, omheining. <laughs> de ah, fikje... er wordt verbouwd nu. Het verdiep ja. wordt nog schoner gemaakt. Ja, uh, nog schoner, ja. Het okay. kan al bananen, maar het wordt nog schoner gemaakt. Ja. Alright. Ik wens onze luisteraars een hele, hele, hele, hele fijne week toe, alweer. En blijf downloaden, blijf het streamen. En dat is ook nog, ja, het campagnelied, dat moeten we ook nog even toch... Uh, in godverdomme, miljarden non de jus. Uh. Dat moet ook flink gepromoot worden. En we zouden het heel fijn vinden als iedereen die dit nu hoort, uh, zichzelf en anderen om zich heen kan aanmanen om dat liedje vooral te, uh, af te spelen op iTunes, af te spelen op YouTube, af te spelen. Want dan kan het zomaar eens gebeuren. Ja, wat ook, is, uh, uh, wat ook belangrijk is, ja, wat ik ook misschien uh, wil doen, is even de mensen oproepen. Er is natuurlijk ook de karaoke versie, die je ja. zelf kan, uh, kan inzingen. Ja. Als we nu even vragen dat de mensen eigenlijk daar hun eigen versie van willen maken, dat hoeft niet heel het nummer te zijn. maar neemt dat gewoon zelf op. Maak er een filmpje van of een, uh, of een opname en stuur die gewoon even door. Dan kunnen we dat posten en dan uh, kunnen we eigenlijk zo op die manier uh, ons programma verder uitbreiden. Hè? Kijk, ik zal wel een perfect voorstel doen. We gaan er niet uit met het hele campagne lied. Maar zo dadelijk, als wij uitgeklapt zijn, hè, als wij stoppen met praten en de microfoon sluiten zich af, dan start ik gewoon de karaoke versie, nou, die, die kunnen de mensen er gewoon afknippen, als ze hem gedownload hebben. En anders zetten we hem ook nog eens een keer zomaar uh, online. Ah wel, dat vind ik een geweldig voorstel. Ja. U was uh, fantastisch vandaag. Oh, dat je uh, niet op de lijst ja, staat, dat snap wel. ik niet gewoon. Maar ja, inderdaad. Ja, dat is een uh, droom die ik zal nog zes jaar moeten uitstellen. Het is, ja, nee, het is, want het zijn uh, parlementsverkiezingen in mei. Dus dan beginnen we terug met een schone oh. ja, wie wil er niet voor heeft... het stad gaan, jongen? Wij gaan voor het land hier. Uh. Absoluut. Weet ik, ik weet niet Make Flanders, Flanders great again. Verkiezingen, dat denk <laughs> hm? ik niet. Ja, nou, maar ik ga me naturaliseren, want dat had sociale voordelen. Ja, heb je ik hebt nog op website het uit. Oh, meer geld of ze dan? Dat weet ik niet. Ik, op de website staat uh, van Vlaanderen, whatever... Uh, dat, dat, dat je dan meer ja, sociale voordelen misschien ja, krijgt. Je moet niet alles geloven wat op internet staat. Hè? <laughs> nee, nee, zeker niet. Uh, Chris, bedankt voor ja, het de 16, hè? Ja, De nummer 16. De nu nummer, nummer, nummer, nummer, nummer 16. vanochtend nu, uh, noemen we je nummer 16. Ja, zeker weten. De, de, de recorder. Uh, even laten weten. Dat de de R16. sponsor, oh, ja. videoreporter uh, van Antwerpen. Oh. En de burgemeester, zou ik zeggen. Salutieboes AV, Electorite. Salut, en zou die verkozen gaan worden. Groeten u. Oké, okay, luister tot volgende week.